Kerkluik met het nos Journaal. Staatssecretaris Bleker die door de EHEC-bacterie in problemen zijn gekomen. Ook de tuinbouwsector steunt de telers met 10 miljoen euro. Bleker gaat bovendien later deze week in Europees verband aandringen op het instellen van een noodfonds. Door de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland is de export van komkommers naar het land helemaal stilgevallen. De helft van alle komkommers wordt uitgevoerd naar Duitsland. De Nederlandse telers laten een Duits instituut onderzoek doen. Zo hopen ze aan te tonen dat er met Nederlandse komkommers niets mis is.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 Ze roepen alle militairen in Libië op het leger te verlaten en de opstandelingen te steunen. Eén van de generaals zegt dat het Libische leger nog maar 20% van de kracht heeft die het voor de opstand had. De Zuid-Afrikaanse president Suma is opnieuw in Tripoli voor een vredesmissie. Een eerdere bemiddelingspoging leverde niets op. Het weer vanavond vanuit België, regen en onweersbuien. Morgen eerst bewolking en regenachtig, later opklaringen in het westen. In het oosten is het nog lang bewolkt en valt er af en toe wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show. ZFM maakt ze naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar het en zet hem op 106.9. the one she's the Your way. How do you want it? Gonna pack a thing up, shit up, be only. on it Temperature, to the next level Dance floor, packed it as a tea kettle I'll break it down for you now, baby, it's simple If you be an info, I'll be an info In the hotel, or in the back of a rental On the beach, in the park, whatever you're into I've at the magic stick, I'm in love it. Got the happy friends, Either you I strong I got you, wanna show me how you work it? All right, get on top, bouncing round like a low rider I've sweat, but when it comes to the shit Work out the sweat, but you can play with the stick I'm trying to explain, baby, best way I can I melt your mouth, girl, not in your hands I'll take you to the candy shop I'll let you leave the lolly pot I'm the hot girl, and don't you stop She's stop, your guard, you hit do it in the spot I'll take you to the candy shop But, whoa! And give it to me, baby, nice and slow Climb on top ride right like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I've never put it down like this before as soon as I can put the dust pulling on my zipper It's like a race who can get hundreds quicker ironic, how ironic is to watch in my bones thinking about that ass after I'm gone I touch the right spot at the right time Lights on the lights, I you like from behind So seductive you should see the way she winds. Or it's slow-mo on the floor when we grind I'll take you to the candy shabby shop, shop I'll let you lick the lolly lolly I'm the hot girl and Don't you, start you stop you going to you hit the spot I'll take you to the candy shop Uh, damn, candy, the... candy, candy shop, shop Lonnie, lonnie, pop, pop Don't you, don't you stop, stop I'll take you to the candy shop Go on, taste the one I got I'll have you spending on you Zie FM zat voor 106.9 FM. Zie FM. Ja, daar zijn we weer deze, deze zeer tropische dag. Ja, ja. ja dit is uh, Knockout FM op deze hele mooie 29 mei. Nou, hij was mooi, maar. Ja, het, ja, het was net al aan het regenen. Het begint al een beetje te druppelen en alles. Dat doe ik ook op het toilet. Maar... Ja, niet alleen op het toilet, geloof ik. <laughs> maar uh, ja, we zijn er weer. Ja, gezellig. Hoe heet, Hoe heet zonder je zonder Kevin? Waar is Kevin nou weer? Ja, hij uh, moet morgen weer om sessie uur beginnen. Ja, ja, ja. Beetje, ja, ja, ja, ja, beetje, uh, een beetje jammer. helaas. jammer. Maar we hebben Stanley weer. We hebben vandaag onze Twitterman Stanley. Ja. De Twittercrew is compleet. Ja. Uh, onze fotograaf Joost. <laughs> is mijn uh, co-host. <laughs> en uh, ja, ik, Robbie Brouwer, natuurlijk. Jazeker. We zijn weer van de partij met knockout even. Goed, en we hebben een nieuw item. Uh, we hebben een nieuw, nieuw, item. nieuw item. Want uh, ik uh, werk nu zelf uh, in Noordwijk. <lacht> ah. onze fotograaf. Ja, Hoe uh, heet het? Ik werk bij uh, restaurant La Terrasse in Noordwijk. Bij Huis de Duin. Dit is geen reclame, dit is puur uh, vanwege de rubriek. Informatie. Het staat, het staat op de site. Stanley, twitter jij dat eens even. Twitter de site even. Ik, Want dit wordt de. Lateras topper van de week. Die. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> dit is een nieuwe rubriek. En uh, la, la, Ja. La, la, Mijn collega's la. Die zijn altijd zo bezig met uh, leuke nummers verzinnen voor de radio en zo. Dus ik denk, ik geef ze ook een beetje hun eigen ruimte. Ja. Ik geef ze En dat wil ik graag doorzetten en lekker uh, leuk. Het, is, het geeft leuke sfeermuziek. Zoals uh, de eerste uh, nummer die ik voor ze gedraaid heb, dat was uh, Barry Badpak met ja. Barry's, oh, nee, ja, waar is ja, je, je kameletein? waar ga je heen met je kameleteijn? Kijk, dat was ook een, een topper, hè, vond ik. Ja, het is een heel leuk liedje. Ja, Al ga je heen. Bent je een mail ertegen? Blij hè? Ja, Blij ja, ja. Hè. Maar we hebben vandaag een hele mooie. Ik zal hem eens even erbij pakken. Want dit is uh, van Die atzen. Die, ah, atzen. die Atzen? Die Atzen. <laughs> ah, en, die uh, Duitse vrienden van Die Atzen. Ah, die Atzen. Het ah. ah. klinkt een beetje hetzelfde als Die Alpenkatzen. Ja, en die? Uh, Alpenkatzen. Die zegt me niks. Dat is een Alpenband, weet je wel. Zo'n. Uh, <swegeleiden> ja, ja, ja, ja, die. Ah, ja. Die kunnen bier in de lucht. Die, zijn, die, ken, uh, die we kennen we wel. Zo'n <swegeleiden> brbrbr. <swegeleiden> <swegeleiden> ja, ah, ik ken het natuurlijk niet ik laten zien aan de luisterreis. Nee, dat ja, klopt. Maar ik ken het wel weer. Tapen, hè? Stanley. <swegeleiden> Zoek bo, jij bo, bo, bo. even op Google Alp van Katzenuil op en dat plaatje moet jij even op even twitteren. Ja. Maar uh, dus van die atzen hebben wij Disco Pogo. Het is van origine is het Duits. Het is ook erg met deze tijd, want het een lekkere beat en zo. En lekkere, ja. Ah, ik heb, je hebt ook een Engelse editie, die wordt ook in Jersey Shore gebruikt. Heb nog. ik uh, gezien als achtergrond. Okay. Maar ik heb hier dus een kleine mix van gemaakt, dus je hebt nu Duits en Engels. Oké, okay. dus, dus gaan gaan we, daar gaan we nu even naar luisteren. Daar gaan we nu even naar luisteren. Oké, okay, gezellig. Wat is los? Es is party aangezaagd. Die seizoen is geöffnet. Het is een ware Top. die weten alle. t t To do, nowhere to be. A little kind of free. Nothing to do. No one but me. Pak je, Pak je radio. ben naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zie Zfm. ZFM. 24 uur per dag. Hete de ja. Ja. ja. ja. Gooi ik even die, die uh, filler erin. Of die jingle. De filler. Jingle. Jingle filler. Ja. Jingle. Blijft altijd cruciaal. Oh. Uh, dit is onze filler van het uh, raam maar waar momentje. Dus... Powered by ramawaar.nl Zal ik het even erbij zeggen? <laughs> waar maar raar. Raar maar waar. Ja, ik zou hem er ook even bij pakken. Twitteren, Stanley, twitteren. Twitter. Twitter. Twitter. Stanley. Hoi. Hoi. Dus we doen... Uh... Het was twee weken geleden. <laughs> <laughs> Toen ja. Stanley hier voor het eerst binnenkwam. was dat vorige week? Voor het eerst? Heel lang geleden. La lange geleden Ja sorry Kijk Nou Joos mag die eerste uitkiezen. Oh god nee toch Dan Gaan we weer We gaan weer met je drieën gezellig Iedereen uh... <coughs> Oké okay, deze is van mij Man neergestoken om toiletbezoek 46 jarige Amerikaanse heeft haar vriend neergestoken omdat hij te lang op het toilet zat Mary Ramos Martin uh, uit Immokalee, Florida ...heeft uh, en haar uh, vriend wonen in een flatgebouw met een gezamenlijk bad en toiletruimte. Ze kreeg ruzie omdat Mary vond dat hij te lang in de sanitaire ruimte was... Uh, ...met een naakte vrouw. En stak Mary hem neer met een groot mes. Hij... Uh, oh? Wacht even, maar die Mary en die gozer die wonen samen... ...en die gozer die was dus met een andere naakte vrouw. Op het toilet? Op het toilet. Ja, dan zou ik ook niet heel blij worden maar nee. Om het dan neer te steken Hè? Vind ik een beetje ver gaan als, ja. uh, als ik eerlijk moet zijn Zal ik het volgende Ja, of Stanley doet de volgende Kan natuurlijk ook, ook Nee, ik vind niet. deze wel grappig Oké, okay, doe jij die Gooi jij hem even groot, wat anders Ik ben een beetje <laughs> onhandig, letterblind <laughs> uh, <laughs> Eén stokje doorboord Tong en kin van een jongen Xiao Wei <laughs> heeft aan heel de wereld laten zien waarom je beter met mes en vork kan eten dan met een eetstokje. Oh, oh ik dacht eetstokje, dat ze mij bedoelde zo'n saté-stokje, maar nee, eetstokje. Een, China jongen, wat denk je? We eten met stokjes. De jongen was bezig met zijn lunch toen zijn mobiel telefoon afging. Xiao klemde... Het etenstokje in zijn mond en nam de telefoon op. Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Een basketbal die in zijn, oog, oh, in zijn gezicht vloog... zorgde ervoor dat een eetstokje de kin en de tong van de jongen doorboorde. Maar ik wil niet veel zeggen. Als jij een vork in je bek steekt, is het nog veel erger... want dan heb je vier gaten gelijk. Dat is wel waar. Maar ja, wie stond of je doe je nou schok, Stan? Stan, wat doe je? Open the clean. Stanley zit weer de TAP-held. Oh. oh god. Hij heeft de, onze mobiele TAP-eenheid uh, in, in gebracht. Doet. Ja. Hè? Huh? Ja. Ja. Maar uh, dat was uh, dus. Uh, Stanley, ja. jij moet ook nog. Ja, kom maar op. Dus ja. mensen, zeg maar. je kan beter een E-stokje nemen dan, dan vier puntjes van een vork. Of een die, scherp mes Ik uh, doe niet van die politie maar Van de politie? Nee, eindexamen Want ja, hij heeft zijn eindexamen gehad Oh, Stanley heeft zijn cool. eindexamen gehad deze week Nee, nou, okay, dus... ik doe gewoon mijn eigen computer Waar staat hier nou, man? Oké okay. Oh god, wijf oh. Hier komt dat Stanley Kan dat we niet hebben Vlug voor de politie om eindexamen Eh? Vlug voor de politie om eindexamen loopt slecht af Dat is zo'n rare titel <laughs> Hoe zou jij het doen? Hoe zou jij het doen? <laughs> Als jij alles gelezen hebt, dan mag jij een mooiere titel Een 18-jarige Rotterdammer heeft afgelopen woensdag een ge... chaos veroorzaakt op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht. Ja, die ken ik. Vol volgens de politie reed de jongen hard, hard door toen de agent hem van de weg wilde halen. In zijn vlucht botste de jongen vervolgens tegen een vrachtwagen, hij verklaarde dat hij op Tijd wilde zijn voor zijn eindexamen wiskunde. Toen de auto eenmaal tot stilstand was gekomen, probeerde de jongen er vandoor te gaan. Meldde de politie donderdag. De agent wist de Rotterdammer echter te pakken te krijgen en ketende hem in afwachting van versterking met handboeien vast aan het stuur. Zijn 19-jarige kompaan bleef. Wel staan, aldus de politie. De twee verklaren dat, dat ze een rekenmachine hadden opgehaald bij een vriend in Dordrecht. Die één van hen die middag nodig had voor het examen. Bovendien bleek de 18-jarige bezuur geen rijbewijs te hebben. Beide jongens zijn na verhoor weer vrijgelaten. <laughs> Dat is ook weer een beetje balen ja, zijn wel een beetje sukkel zo Of ze dan. hun eindexamen wiskunde nog hebben gehaald weet de politie niet Oeh spannend Maar hoe zou jij ah, de titel dan nou, verwoorden Vlucht voor politie om eindexamen loopt slecht af Dat... Ja maar hoe zou jij het zeggen dan Vlucht voor politie Door eindexamen Nee vlucht voor politie en eindexamen loopt slecht af is toch veel beter ja, nog ja, om dit vind Ik vind het nog veel slechter hoor. Ja, ja. <laughs> Ik vind dat onder Ritje voor rekenmachine loopt slecht af ja. Ja. ja We gaan mensen toch vragen stellen hij, hij kon er niet op rekenen <laughs> <laughs> Maar dit waren dus een beetje onze ram van uh, deze mooie dag Ja Deze mooie maandag een mooie dag. Ik heb op het strand even gezeten vandaag hè. Ah joh flikker toch op man <laughs> Zie je mijn kleurtje niet oh, oh. Piet weer Hallo. Maar uh, ik heb een mooi kleurtje gekregen vandaag. Nou ah ja, een beetje. Ja, je hebt een heel mooi blauw shirt dan. Dankjewel. hoe wordt het? Joost gaat er weer een lekker nummertje ik in zetten. Ik ga er weer Welk uh, nummer? Ja, een hè. Wat dacht jij dan? Om kwart voor uh, tien wil, hebben wil, wij nog een lekkere belminuutje En dan gaan wij iemand bellen. Oh. Ik denk dat we Remy gaan bellen vandaag. Joh, we merken het wel. Ik vind alles best. Als iemand wil bellen, als iemand zin heeft om iets... Kwijt, kwijt. als iemand wat kwijt vermoedt als iemand naar wij... gaat dan <laughs> dan zijn wij jouw luisterend oor. Ja. Inderdaad. En wij gaan lekker naar Katy Perry luisteren met Firework. Do you ever feel like a bag? drifting through the wind wanting to start again.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 Jet lag so jet lag What time is it where you are? Five more days and I'll be home. I keep your picture in my car. I hate the thought of you. Oh yeah. Ja, dit is ons nieuw, ook een nieuwe rubriek die we sinds vandaag in doen. Invoeren. Invoeren, ja. het belmenuutje. Het belpanel. Het belpanel van Knockout FM. Juist. Wat zeg ik dat subtiel? Ja, Ja, ik ben er heel swoel bij. <coughs> ja, mensen. Wie zullen we bellen? Ja. ja. Zullen wij Kevin gaan bellen? Ik zou ja, bel Kevin. <laughs> ja, doe Nee, nu, jongen, lukken. gaan jullie lekker lullen? Ja, ik ga bellen. Ik zet even de muziek van de filler een beetje. een beetje. Dan wordt het misschien nog wat. Anders, hè? Uh, met ons wordt het sowieso niks. Nou, met jou niet, nee. Nee. Met mij, ik, ik kan nog alle kanten op. Ja. Uh, ondertussen dat Robbie het telefoonnummer uh, het zoekt en opzo <laughs> eerst opzoekt in plaats van dat hij hem al niet al opgezocht heeft. Beetje... Oh. ja. Hey, voorbereiding, hè? We lullen er <laughs> maar niet verder over, want nee, uh, we weten het, je het al. Ja, daarom. Wat? Oh, hij doet het weer uh, niet Oh, well. god. Oh, god. Ja. <laughs> jongen. Jonge, jonge, jonge, jonge. Doe maar even geniet van het liedje. Ja, het is, een, het is een goede filler. Wat is het eigenlijk? Dit is een filler. Heet die? Dit is een filler. God, je hebt geen naam, dit dus is gewoon een filler. <laughs> ja, het heeft wel een naam, maar. Het is gewoon wij, een filler. Hebben, het is gewoon een filler. <laughs> hij staat onder de, onder de agenda, staat hij. Dus, en het klinkt goed. Kijken wat er nu komt. En, uh, zet hem vast aan die telefoon. Hoe gaat het nou? Zijn we al zover, of niet? Hallo, doet hij al? Hey, ik, hij een beetje harder, harder. Hij moet harder ook. Ik hoor... Tii, tii, tii. Hij is niet goed. Doe nog een keer. Wat is hij zacht trouwens. Ja. Je weer met je klauw aangezeten. Is dat niet yo. deze telefoon? Ja. Oh, ik hoor hem wat harder. Ik hoor hem wat harder. Doest, doest, doest. Ja. Zo. <laughs> hij doet het weer. Nou, dat is alvast het enige voordeel. Ja, een we zijn, zijn we allemaal <laughs> op zoek. Na nou, één bepaald persoon. Kevin, je kan ook ons bellen. Want ja, <laughs> dat is ik denk ik wel ook, makkelijker. Ik weet toch wel dat je zit te luisteren. <laughs> 5730393. Gaat die over nu? Ik hoor niks. Ik hoor niks hoor. hoor, niks, hoor. Nee, ah, oh, kom ja. Hallo, met Kevin. <laughs> dus we gaan lekker Kevin even bellen. Hey Kevin Kevin Hey Kevin Hoe is Hoi Hoe is Hoi je te slapen? Ja, ja bijna Bijna Jezus man Ja we hebben nog een uh, reden dat we je bellen Ja eigenlijk hebben we geen reden, vonden het gewoon leuk om jou te bellen Maar uh, wat, dat, wat moet het onderwerp worden van de Kevin's top 5? Want dan gaan we het even een beetje uitzoeken allemaal Wel een stilte Hallo? Je moet wat meer... Midden... Even wat harder op. Ik hoor. Ah, oh, ik ben gewoon live nu. Ja, ik ben We live. We hebben, we hebben de, de, nu het dom minuutje. Oh. Ik oh, heb man. nog 30 seconden. Ja, <laughs> uh, <laughs> <laughs> ja. ik heb het dat ik geen idee. Volgende week weet ik wel. Nou, als je dan nu, nu die van deze week doet... Een beetje een richting. Welke week? richting moeten we opgaan? Uh, ja, ik veel. Uh, doe eh uh, restaurantjes of zo. R restaurantjes. Restaurantjes. restaurantjes. Van Zandvoort. R restaurantjes. Ja, oké, okay, nou ja, dan nou, lachen dat. en lachen. Doen we dat? Ja, bijna dus eh. Uh... is het allemaal goed met je? Ja, lekker met jullie ook. Ja, ze ja, lekker, lekker. Nou. Mooi, mooi. Oké, okay. nou ik zou zeggen, slaap lekker. Slaap lekker, Succes morgenochtend? Ja. Wel twisten. Hoe laat moet je beginnen? Zes uur. Zes uur? Zo! Wat een tijd. En ja, morgenochtend Engels praten, Duits kijken? Ja, precies. Ja, met okay. <laughs> al die gasten, hè. Nee, goed jongen. Oké, rustig, Trusten. Hoi. Hij denkt nu ook, fuckers. Ja, ja. <laughs> ja, terecht ook. Maar um, dat was dus Kevin. En we weten ook gelijk waar de top 5 over gaat. Ja, leuk op. Restaurantjes in die Zandvoort. Zandvoort. Eh, dankjewel, Steven. Ja. <laughs> Dus we gaan lekker naar restaurantjes. We krijgen nog een paar laatste nummertjes. Ja, dat klopt. Uh, hoe heet het? Wij hebben straks in tweede uur uh, de Dier van de Week. Kevin's top 5. En om kwart voor 11 hebben we een mystery. <laughs> ik weet, ik <laughs> weet het nog niet. niet? Het is nou, gewoon een mystery. Laten we dan eerst maar even geluisteren naar Naked and Famous. Oh, uh, oh la, la. Een mega hit van 3FM. Geweten.